Jobbe met het NOS journaal De kans van slagen van de Syrië-koffer rijdt uiterst klein... na verklaringen van het Syrische bewind en de oppositie...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 In Eindhoven heeft een politieman een man neergeschoten die een andere agent bedreigde. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten waren afgekomen op de melding van een vechtpartij in een huis. Een man in het huis liep met een scherp voorwerp naar een agent. Daarop loste zijn collega twee schoten. Bij de wereldbeker schaats in Heerenveen heeft Kjeld Nuis goud veroverd op de 1000 meter. Het zilver ging naar Kajverblij. Daar door zijn overwinning behaalde Nuis de eindzegen in het wereldbekerklassement op de 1000 meter. Voor de grote vrijwilligersactie NL Doet hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima vandaag geholpen in een speeltuin in Alphen aan de Rijn. De koning bracht zand naar een zandbak en Maxima maakte speeltoestellen schoon. NL Doet begon gisteren. Zo'n 350.000 mensen doen dit jaar een recordaantal van 9200 klusjes. Het weer zonnig alleen in het oosten straks mogelijk wat wolkenvelden. Het is 8 tot 10 graden. Komende nacht opnieuw lichte vorst. Morgen weer zonnig, alleen in het noorden in de ochtend ook wat bewolking en dan wordt het weer een graad of 10. Dit ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB.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 Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag, Jor de Spargo. De groep met uh, onder meer uh, ja, de, de Zandvoorten daarin. René van Kolm, jawel. Ja. De drummer van de band, Jor de Spargo. En hip hop hop. Het is 7 over 3. Hip hop hop. Wat gaan we doen? <lacht> ja, we gaan uh, tegen de klok van half vier, uh, gaan we bellen met Marieke Fransen. Want sinds gisteren hebben we weer een nieuwe onderneming in Zandvoort erbij. Gisteren werd hij namelijk officieel geopend en alles onder de titel Mind Your Food and Body. En daar heeft Marieke Fransen weet daar alles van. En we gaan eens even vertellen hoe de officiële opening is verlopen en wat daar allemaal te doen is in onder het de, onder de thema van Mind Your Food and Body. Dat tegen de klok van half vier. Uh, uiteraard, rond de klok van half vier hebben we dan de evenementenagenda. En het is er weer één. Dus ik zou zeggen, hmm. houd uw pen en papier bij de hand. Want er wordt wat afgewandeld in Zandvoort. Ja, op zeker. deze mooie dagen. En zeker komend weekend. Dus houd die pen en papier bij de hand. Half vier de evenementenagenda. Uiteraard gaan we rond de klok van uh, kwart over drie. Weer even bellen met uh, Joop van Nes, Want die is voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd. SV Zandvoort, BW Burgers Bengels. En uh, wij verlieten hem bij een tussenstand van 3 tegen 0. Uiteraard in het voordeel van SV Zandvoort. Dus dat was goed nieuws. En we gaan hem tegen het eind van de eerste helft even weer bellen voor de stand van zaken. En uh, als we daar tijd voor hebben, ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En weet u het antwoord op de vraag van hoeveel jaar uh, de hoeveelste editie uh, er dit jaar is van de Amsterdamse Hiswa... die van 16 tot en met 20 maart wordt... Uh, uh, gehouden in de Amsterdamse Rai. Er liggen hier vrij, twee vrijkaarten voor u klaar. Dus schroom niet als u weet over de hoeveelste editie dat is. Bel even naar de studio 023 573 0393. En er liggen twee vrijkaarten voor u klaar. Als u het goede antwoord heeft. Ja, ik ga een klein beetje helpen. De begindatum is 16 maart. Als je dat omdraait, hè? Ja, dan kom je een aardig eindje hoor. 023 57 En je wint de twee vrijkaarten. Is hier Sarah Larsen. was all night, all summer. Do it middag tussen 3 en 5 uur, dan gebeurt het bij CFM. Dan hoor je de 40 beste platen uit Europa in de Euro Breakdown. Gepresteerd door Maurice Mulder. En deze van Sarah Larsen vind je uiteraard ook in de lijst terug van ons. Zo Zodanig gaan we weer naar Duitsjesveld, naar Jalveres. Het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd: 3-0, stond het net. 3-0 tegen BW Beursbangels. Nou, ik ben benieuwd hoe de laatste paar minuten van die wedstrijd gaan verlopen en verlopen zijn. Dat horen van Jovenist naar deze, van de Four Non Hier is What's Up. 25 years and my life is still Trying to get up that great big hill of hope For a destination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 Albert-Jan even meeschreeuwen in de studio. Ja, lekker hoor. ja. de de voornaam blonst en, blons, en WhatsApp. up. Dan wil je trouwens meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg 10A? Dat kan heel makkelijk hè. Gewoon even naar internet gaan. Naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl het is tijd voor Zandvoortsnieuws in het kort. En volgens mij gaat het over de herten. Ja, voor diegene onder jullie die het nog niet weten... Uh, vorige week was het nogal een bewogen week... ten aanzien van de damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. De damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen... en het Nationaal Park zuid kennemerland mogen per direct, dat was dus afgelopen vrijdag of donderdag... Uh, direct worden afgeschoten. Dat heeft de rechter in Haarlem uh, bepaald. Faunabescherming had een verzoek ingediend... om de jacht op de beesten op te schorten. Maar de rechter heeft dit afgewezen en in een tussenfonnis bepaald. Komende zomer wordt de afschot inhoudelijk behandeld. Volgens deskundigen zijn er te veel herten... en gaat dit ten koste van de leefruimte van de andere dieren. IJssel stelde echter dat deze conclusie is genomen op basis van rapporten... die aan alle kanten niet correct zouden zijn. Maar volgens de rechter was het niet aan hem... om een oordeel over deze rapporten te geven. Hij was ook van mening dat er genoeg herten zijn. Faunabescherming was het met deze opstelling van de rechter niet eens. De zaak wordt op deze zomer nog wel inhoudelijk behandeld... maar voor die tijd zullen er al heel wat afgeschoten zijn... We hebben begrepen dat het uh, dat, dat dat niet lang meer gaat duren dat ze met de afschieten zullen beginnen. Al dus faunabescherming. Dus dat is toch een beetje, een beetje krom als je toch van zomer een, een, een zaak inhoudelijk gaat bepalen, ja. behandelen en voor die tijd al gaat afschieten. Maar ja, wie ben ik? Ik ben geen rechter. Zeker u. Ik heb de wet ook niet gemaakt. Maar goed, er mag afgeschoten worden. Ja. Dat is de conclusie. Een uh, overschot aan herten, zullen we maar zeggen. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tan's wool. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Dan schakelen we weer live over uh, naar Duitsersveld Naar uh, Joop de Slot van de eerste helft, Joop. Ja, uh, maar waar ik niet de tijd heb. Want de tijd staat stil. Dat is heel raar. Ik heb dus geen idee hoe lang we nog moeten spelen. Ik heb een minuut spelen. ja. Maar wat dit stil staat, dat was uh, de teller voor de doelpunten. Want ik heb er ondertussen twee mogen noteren. Uh, tijdens het uh, nieuws uh, uh, schoorde uh, Buitenveldert... Uh, nee, buitenvelders, uh, Blauw-Wit... Uh, uh, ...beursbengels... Uh, ...via een penalty... een hensbal van Zandvoort, ...die dan meteen een gele kaart kreeg. ...ik kon niet zien wie het was... ...maar het was in ieder geval een hensbal... ...en de bal ging op de stip... ...terecht, denk ik... Uh, ...en uh, ook die, die, die, uh, die gele kaart was terecht... ...hoewel deze scheidsrechter er geloof ik nu al zes uitgedeeld... ...en in mijn ogen kan hij dat niet aan... Dan is het, ...dat is niet goed... ...laat ik zo zeggen... Uh, ...en nu zojuist... Uh, ...zet ik weer op jullie... Uh, ...nee, laat ik zo zeggen... ...ik leg net de pen neer... ...om, te, om jullie te gaan bellen... Uh, ...voor een doelpunt. Toen uh, to was het het uh, uh, Het doelpunt van Sanspoort werd gemaakt uh, door Boy Visser uit de corner. Prachtig mooi goal, goed, uh, goed gekopt. Achter de doelman van uh, buiten. Uh... Nee, ik ben helemaal vol van buitenveld. Ja, ik hoor het, uh, Jap. blauw wit moet ik zeggen. Buitenveld op een volgende week. Maar goed, um, het staat dus 4-1. Ja, dat is eigenlijk het is natuurlijk al een, een soort van, van een einduitslag. Want normaal gesproken uh, wordt dat dood in de, in de rust. Uh, staat die doelp uh, teller op 4-1. Je weet niet wat het gaat worden. tenslotte dus, tot wel eerlijk zijn. Uh, voorlopig, heeft uh, uh, heeft het op dit moment een heel klein beetje moeilijk. Het is een klein beetje druk van uh, Blauw-Wit op het Sanfordse doel een hele handige linksbuitenspeler die echt hele mooie bewegingen maakt. en ontzettend snel met zijn benen is, die maakt het leven zuur voor Jan Sonneveld en de Luijten aan de linkerkant van de Sanderse verdediging. Dan komt die bal wordt er binnen gestoken, wordt niet gered. Doelpunt nee, geen doelpunt gelukkig. De bal die stuitte de vlak voor uh, Jus, uh, Jorrit Schmid, die kon hem gelukkig nog net pakken. En dit is meteen het eindsignaal van deze schijtzitten. Uh, in een, een wedstrijd die voor Zandvoort op dit moment erg goed verloopt. Uh, natuurlijk, even afwachten wat er uh, na de rust gaat gebeuren. Want uh, Baumwit-Beursmiddel uh, ba uh, zal dat niet op zich laten zitten. Uh, voorlopig is het 4-1 hier. En het is rust. Graag tot straks weer op Dijkershof. Darling, darlin, turn the lights back on now. watching, watching. As the credits all roll down. And crying, crying.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 Gewoon heerlijke muziek en voor deze zonnige zaterdagmiddag. Wat een mooi weer is er buiten. Heerlijk gewoon. Jorge Guy go and stolen show. Nou, aan de telefoon hebben wij Marieke Vrozen. Goedemiddag, Marieke. Goedemiddag. Goedemiddag, je klinkt nog helemaal fris en fruitig naar de feestje van gisteravond. <laughs> <en> fruitig. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> Hoe was het gisteren? Sorry, het was een heel leuk feestje. Het, uh, ik voel me vereerd dat er zoveel mensen zijn geweest. Het was echt te gek. Ik ben trots vandaag. en blij ei. En Zandvoort is een uh, onderneemster rijker. Ja, nou ja, ik was er natuurlijk al een beetje. Maar met een, met een nieuwe onderneming erbij. Helemaal te gek. Mind your food and body. Marike's Mind Your Food and Body Studio. Yes. Zeg, wat behelst het? Want het is nogal... Het is eigenlijk het verlengde van mijn praktijk. Ik heb, uh, twee jaar geleden ben ik uh, met Mind Your Step Personal Lifestyle Coaching begonnen. En uh, binnen de praktijk probeer ik mensen gelukkiger en bewuster te maken. Uh, begin ik met het gedrag en dan kijk ik naar voeding en beweging. En dat voeding en beweging dat gaat gewoon hartstikke leuk en dynamisch. En mensen zijn enthousiast. En toen had ik eigenlijk het idee van ik wil ook het stukje voeding... waar ik zo passioneel over ben en voor ben, kunnen gaan aanbieden. De, de bewuste keuze ook daarin. Uh, omdat de groepslessen op de Bellycon zo fantastisch gaan, had ik een grotere ruimte nodig. En toen ben ik naar mijn buurman gegaan, uh, René van Bureau van Vliet. En toen zei ik, jij past er zeker nog wat leeg aan die kant. Mag ik misschien zo brutaal zijn om proberen daar wat moestiger van te gaan maken? En daar ben ik zes maanden geleden mee begonnen. Eerst een kleine ruimte en nu dus doorgebroken. En dan, uh, dan gaan we, ja, we gaan gewoon knallen, om het maar zo te zeggen. Uh, in het persbericht wat jij dus de voorafgaande aan de officiële opening hebt uh, laten uitgaan... Uh, ja. wordt gesproken over laagdrempelige gezondheidsinstelling. Ja. Dat gezondheidsinstelling, dat, beg dat begint me nu enigszins duidelijk te worden. Maar dat laagdrempelige, waar zit hem dat in? Het zit hem erin dat iedereen bij mij binnen kan komen. Je hoeft niet een verwijzing te hebben. Je hoeft niet ergens uh, speciaal uh, van vandaan te komen om... Uh, ja, Binnen te lopen en wat advies te krijgen. Ik vind het zelf en vond het zelf in het verleden altijd heel lastig om, uh, om hulp te vragen. Op welk gebied dan ook. Of je nou vastloopt, uh, net zoals ik in het verleden heb gedaan, in, in gezonde keuzes maken met betrekking tot voeding, of dat je wat stressklachten hebt. Het, het is nogal wat om bij de huisarts te gaan zitten of naar een hulpverlener te gaan. En ik wil dat mensen weten dat ze bij mij gewoon aan tafel kunnen komen zitten. En weet je, samen, samen sterk en advies is gratis. Uh, ik proef een beetje uit jouw woorden dat het in jouw leven, uh, dat je op momenten in jouw leven hebt gekend waar je echt behoefte had aan zoiets als wat jij nu opzet. Uh, op en ja, dat absoluut. je daar nu een antwoord op hebt gevonden, ook voor andere mensen. Ja, ik pretendeer niet het antwoord te hebben voor andere mensen. Nee. Um, ik hoop dat ik mensen kan bereiken door te laten zien hoe ik het doe. En omdat iedereen weer verschillend is... we willen niet zeggen dat wat ik doe voor een ander past... maar we kunnen in ieder geval samen gaan kijken... hoe diegene een bewustere keuze kan gaan maken... Um, zonder Jij... oordeel, zonder kritiek, maar gewoon met elkaar. Je gaat in eerste instantie, ben je, ik stel me dan eens voor een soort klankbord... en aan de hand van de gegevens die daaruit komen... ga je kijken naar een eventueel vervolgtraject. En of dat bij jou is of bij een andere instelling. Maar dat, dat blijkt je toch in het begin open? Dat is in het begin, is dat open. Er moet, er moet sowieso een klik zijn. Als er geen klik ja. is tussen mij en degene die tegenover me zit... heeft het nul zin om met elkaar verder te gaan. Dus Dat is heel erg belangrijk. Ander ander moeilijk woord wat ik tegenkwam was multidisciplinaire coaching. Ja. Help. Help. Multidisciplinaire coaching. Ik kom zelf um, uh, vanuit het hulpverlenersvak. Uh, en dan zat ik altijd achter een tafeltje. En dan ging ik alleen in, in de psyche. Dus de gedragscognitie. Um, daarbij heb ik mindfulness gedaan. Maar ik geloof meer in het... En nou komt er weer eentje, het holistische werk. Dus ook het lijf erbij betrekken. Uh, dat in combinatie met uh, voedingsadvies yeah. en gewichtsconsultatie gaan doen... kijk ik dus naar de mens uh, in zijn geheel en daar stem ik de begeleiding op af. Dus gedrag, voeding en beweging. Multidisciplinair. Oké, okay. uh, uh, mensen die dan op een gegeven moment uh, dat gaan lezen op, uh, op, op de website of op Facebook... en daar kennis ja. mee maken, Mind Your Food and Body... Uh, ze kunnen je ook makkelijk bereiken. Je, zei, je gaf het al aan, je kan in principe binnenlopen. Waar, waar is het gevestigd? Ik zit aan burgemeester Veenmaplein nummer 1 en op nummer 20. Nummer 1 en nummer 20. Op en de... nummer 20. De praktijk is met nummer 20. En Marieke's Mind Your Food Body Studio is nummer 1. Oké. Okay. Dus mensen, je zegt van... Nou, ze mogen gewoon binnenkomen lopen. Maar stel dat ze eerst even iets kennis willen maken. Uh, kan het via een website, Facebook? www.marieke.com kan via Facebook... Ik... Probeer altijd zo snel mogelijk te reageren. Um, en vanaf volgende maand gaat uh, Marike's Mind Your Food and Body Studio ook daadwerkelijk inderdaad open voor het publiek. Nu draait het nog vooral uh, uh, rondom de groepslessen die ik aanbied. En ik moet nog een volgende fase de verbouwing in. En als dat helemaal af is, dan gaat hij helemaal officieel open. Oké, okay, gisteren de officiële opening uh, van Mind Your Food and Body. Marike. Uh omdat jij dus ja, bekend bent met het fenomeen. en nu zelf uh, het door wil geven aan anderen die daar eventueel behoefte aan hebben. dat, dat, is, dat valt je te loven, om het zo maar eens te zeggen. Dank je wel. En uh, ik, wens, ik, ik, ik hoop dat het inderdaad laag, laagdrempelig is. want het is, het is niet niks als je je, je, je body en soul en je food. ...en aan een derde moet vertellen. Nee, dat is, dat is absoluut niet. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik probeer daarin gewoon heel open en eerlijk te zijn... ...en iedereen welkom te laten zijn. Um, ja, dat is wat ik ambieer. Oké. Okay. Nog even, de, de website... ...waar kunnen ze meer informatie over jou opvragen, bekijken, lezen? www.marieke.com of via mijn Facebookpagina. Oké. Okay. Uh, ben ik iets vergeten in dit stadium, Marieke? Niet dat ik weet. Ik wens je heel veel sterkte. En ja ik, hoop, ja, ik begrijp dat er mensen in dat soort situaties terechtkomen. Maar ja, ik, ik, ik hoop niet voordat je het druk krijgt. Maar ik hoop wel dat mensen een, een klankbord kunnen vinden bij jou. Samen in beweging. Samen samen sterk. Helemaal cool. Oké, okay, Marike. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel, Marike. Hoi. Do. Uitzending bij CFM. Marike Fransen. Marike, dankjewel wel voor het leuke interview. En uh, ja, de plaat die we erachteraan draaiden... draaiden we speciaal voor jou. De de Body and Soul. My tie was dat. Zo dadelijk komt hij eraan. de even En we knippen hem even in twee stukken. Want er is weer zoveel te doen in Zandvoort. Maar eerst deze van Ten cc Keep your feet on the ground En 80 alweer, deze ziel van TCC, je Feel the veel de bij CFM. Ja, en ik heb een nieuws voor jullie luisteraars, Albert-Jan is over tijd. Ja, echt All waar, Albert-Jan is over tijd. Het gaat wel erg snel, het is, het is tien over uh, half vier. En we gaan hem doen, de evenementagenda, in twee stukjes. Deel één. Allereerst uh, uh, hebben we het over het Zandvoorts Museum, want daar is een eerbetoon aan Frans Molenaar.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 De wereld laat zien. De expositie is tot 8 mei in het Zandvoortsmuseum te bezichtigen. Het Zandvoortsmuseum aan het Gasterplein is woensdags tot met zondags geopend van tussen 1 en 5 uur. Dan gaan we naar uh, de Babbelwagen. Uh, dat is uh, vandaag de 12e. Uh, en dat is om in Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 15 en begint om 8 uur. En de kosten zijn 5 uh, euro per persoon. Een historische digitale fototentoonstelling van de Zandvoort aan zee op grootscherm. Met dit keer wegens enorme belangstelling voor een, een herhaling van het visloperspad en een rondje dorp. Commentaar Ton Drommel, techniek en bewerking Bart van Beek. De fototentoonstelling is alleen toegankelijk met entreebewijs van 5 euro per persoon. Dit inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Uh, kaarten zijn wellicht nog verkrijgbaar bij Marcel Meijer. Of via info.apstaatjebabbelwagen.nl Info.apstaatjebabbelwagen.nl De zaal is open vanaf 7 uur. En hij was morgen te gast bij Goedemorgen Zandvoort. De man achter jazz in Zandvoort. Want er wordt weer gejazzed in Zandvoort morgen. En wel om, uh, half drie tot, van half drie tot half vijf. En dat is de jazz in Zandvoort. En het is natuurlijk in Theater De Krocht. En het gaat onder Classic Meets Jazz. Met Jaap Stork op de piano, Erik Timmermans op contrabas en Kim Wemhof op slagwerk. Dat allemaal morgenmiddag vanaf half drie in Theater De Krocht. Entree 15 euro. Meer informatie over dit prachtige concert... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort vindt u terug... op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl en uh, als u daar dan bent geweest... en u wilt nog even gezellig onder genot van een hapje en een drankje nagenieten... dan kan dat, want u bent vanaf vijf uur van harte welkom... in uh, het wapen van Zandvoort op het gasthuisplein nummer 10. Want dan is het tijd voor Enkel Spoor. Adams One Man Band. Van, uh, morgen vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort... Gasthuisplein in Zandvoort. Enkel spoor. Het wordt een nostalgisch middagje met muziek uit het repertoire... van onder andere Frank Sinatra, Charles Aznavour, Stevie 100 en Vets Domino. Morgen vanaf 5 uur. En volgende week begint er een caféweek bij Laurel en Hardy. Nog even en dan is het zover. Vanaf woensdag 16 maart gaat caféweek 2016 van start... bij café Laurel en Hardy. Eigenaar Ron Brouwer en zijn medewerkers zijn er klaar voor. En ze hebben een uitgebreid en interessant programma samengesteld. Tijdens de Landelijke Caféweek is een cafébezoek nog leuker dan anders. Want de deelnemende bedrijven hebben voor de hele week leuke dingen bedacht. Zo staat in Zandvoort bij Laal en Hardy de volgende activiteit op het programma. Op de woensdag, uh, op de 16 maart, een exclusieve bierproeverij. En, uh, en dan gaan we naar. Even kijken. Uh, de, en dan op donderdag, 17 maart, is het tijd voor de muziek-bingo. En op vrijdag, 18 maart, wordt het smullen tijdens de vrijmibo. Ja, het is wat. Vrijdagmiddagborrel, juist, en tapasavond. Een sfeervolle avond met smakelijke hapjes. Als petterende afsluiting van de caféweek staat zondag 20 maart... de hit van het jaar, een gin tonic centraal. Deze avond worden speciaal gamba- en mosselgerechten geserveerd. De gin avond is vanaf 5 uur en de minimumleeftijd is uiteraard 18 jaar. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de Facebookpagina... dan wel op de website van Café Laurel Hardy Haltenstraat te Zandvoort... Maar wie ook een maand lang muziek op zijn programma heeft staan... is het Wapen van Zandvoort. Ik noemde u net al Adam Spoor, aanstaande zondag vanaf uh, uh, 5 uur. Maar het Wapen van Zandvoort heeft maart, maart uitgeroepen tot een muziekmaand. Elke zondagmiddag kun je genieten van live muziek... gebracht door verschillende muzikanten. En bovendien is er op zaterdagmiddag 19 maart de hele middag muziek... tijdens de wandel evenementen, de 30 van Zandvoort... die op het Gasthuisplein finisht. Uh, meer informatie in deel 2 van de evenementenagenda. Dankjewel Albert-Jan voor dit moment. Evenementen zijn uiteraard ook na te lezen op onze eigen app, de CFM app. Kijk dan even onder evenementen.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 Van vandaag pas zo'n plaat heerlijk hè. Je hadden veel vuur in de galaxy, dat was dancing Tides. Ja, het is lekker weer, hè Joop. Je geniet daar uh, zeker ook uh, bij de voetbalwedstrijd ja, van. nou, ik, zou, ik stond me een beetje op te winden, want uh, hier was gewoon, had de 5 gemoeten, of de keeper had er ook moeten hebben. Oh. Nou, dat is niet het geval. Het staat nog steeds 4-1, dat is in ieder geval zeker. Maar Boy Visser was helemaal verdwenen, was helemaal uh, in zijn eentje. ging hij op de keeper af. Hij wordt buiten het strafstofgebied door de keeper echt gepakt, echt heel bewust, en de keeper krijgt slechts een gele kaart. Ik vind het een schandaal, Het is niet normaal. Deze, deze scheidsrechter heeft al 6 of 7 gele kaarten uitgedeeld. En dit was keihard een Donkerrode kaart. ja, hij heeft het niet gegeven. Het uh, lag buiten het safsomgebied, Ook dat nog. En die vrije schop ging mis. Dus uh, soms wordt, uh, ja, er staat al steeds een 4-1. Nu is het weer een mooie visser die probeert doorheen te komen. Geeft er helemaal een hele mooie paas weer staan. Daar gaat hij kan niet bij. Hey, hey, hey. Wordt gevraagd van buiten de zomer. Dat was het zie je zeker niet. Nog een keertje breed, ja, staan. En dan komt die, komt die. Oh, een halve meter over. Een halve meter over. Daan. Die kregen die bal terug. Gespeeld van een, een, een, een verdediger van uh, Blauw-Wit. En uh, probeert het alsnog die bal erin te prikken. Maar die ging over de lat heen. De sensatie hier op Zandvoort. Bij op de, op de Duinkersveld. En uh, ja, uh, dat, dat probeert dan nog even een betere resultaat te halen dan, dan het nu. Ik vind het nu al een knap hoor. 4-1, dan gaat het verder niet. Want daar hebben we tenslotte toch verloren met 6-2. Maar uh, 4-1 is een goed resultaat op dit moment. En ook gezien de stand bij VVC tegen buitenvelden. Want daar is het tot nu toe nog steeds 0-0. En dat zou voor wat erg gunstig zijn als dat zo mag blijven. Dan gaat Sandford zomaar over buitenvelden heen. Dan moeten ze nog wel die ingehaalde wedstrijd tegen ZSGO uh, winnen. Maar dat is uh, voor later zorgen. Voorlopig uh, mag uh, blauw een, een, een uh, vrije schop nemen. Op de helft van uh, Zandvoort. Net over de middellijn. Dan Gaat die bal komen? Diepe bal. Uh, um, blauw heeft haast. behoorlijk haast. Maar ze komen er niet doorheen. Weggewerkt daar door Maurice Mol. Uh, weg en naar Even kijken wie is dat. Ik kan het niet goed zien. Uh, Jans van in ieder geval nu de bal. Nee, Koen mag uh, gielsen. Koen mag Met een snelheid. Uh. Ga er echt 16 meter Ga... Hij geeft de vraag. Ja, hij ziet het goed. Hij ziet het goed. De keeper stond echt een paar meter voor zijn goal. Hij zag het echt goed, maar de, de afwerking was niet goed. De bal ging huishoog over het doel heen. Maar in ieder geval, de intentie was goed. Hij heeft goed gekeken. Eh, maar de techniek was niet aanwezig om die bal alsnog tot het doelpunt te verheffen. Nou, het is, eh, dat gaat zo het is de hele tijd al door. Goed eh, bal in de ploeg houden, dat is erg goed, erg sterk. Dat is goed verzorgd op dit moment. En dat, eh, dat moet je ook hebben als, als je kampioen wil worden in, de, in die derde klasse. Goed, uh, we spelen in de 15e minuut op dit moment. Uh, keeper van uh, Blauw-Wit mag die bal weer in het spel brengen. En de stand is nog steeds 4-1 in het voordeel van Zandvoort. Dankjewel Joop voor uh, die En Straks uiteraard meer van Joop fris. Andere wedstrijd die vandaag gespeeld wordt, is de wedstrijder van de Veteraan 1, Albert-Jan. En ja, die is om drie uur begonnen. Die is om drie uur begonnen en speelt vandaag uit tegen BSM. De Ruststand op dit moment, daar is 2 tegen 1. Dus ze staan achter. Moeten zeker in de tweede helft nog even flink gaan scoren. De heren van SV Zandvoort veteranen 1.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 told me, go. make yourself some friends or you'll be lonely Once I was 7 years old en dat was de singer van Lucas Graham. Jordan 7 years De, de single van Bruno Mars en Treasure. Alweer het ene laatste plaatje in uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Zandvoort en geniet lekker van het heerlijke weer hè? Oh, het lijkt wel zomer in Zandvoort. En graag tot zometeen voor derde en laatste uur.